10 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Naast alle sport, gaan we straks ook nog even naar Amerika. Waar een schietpartij in een ziek tempel heeft plaatsgevonden. En we hebben gouden gasten van gisteravond uit de zwemwereld. Maar eerst het nieuws met Lieselop Thomas. Bij een schietpartij in een Sikh-tempel in de Amerikaanse stad Milwaukee... heeft een man zeker zes mensen doodgeschoten... voordat hij zelf werd doodgeschoten door de politie. Drie mensen zouden zwaar gewond zijn opgenomen in een ziekenhuis. Op het moment van de schietpartij waren er vooral ook vrouwen en kinderen in het gebouw. De slachtoffers zouden zowel binnen zijn gevallen als op de parkeerplaats van de tempel. Waarschijnlijk handelde de schutter in zijn eentje. Een motief voor de schietpartij is nog niet bekend. Een woordvoerder van de Sikh-gemeenschap zegt dat de gelovigen... sinds de aanslagen van 11 september 2001 vaker te maken hebben met geweld... omdat ze worden verward met aanhangers van de Taliban. In het noorden van de Sinaï-woestijn, bij de grens tussen Egypte en Israël... hebben aanvallers zeker 13 Egyptische politiemannen gedood en 7 verwond. Volgens de Egyptische televisie zit een islamitische strijdgroep achter de aanval. De aanvallers droegen maskers. Meer informatie ontbreekt nog. Het tv-programma Zomergasten van de VPRO is onderbroken. Er werd een reservefilmpje gedraaid omdat de zomergast van vanavond... sociologe en schrijfster uh, Jolande Withuis niet lekker werd. Ze kreeg een migraineaanval. Zometeen wordt bekeken of ze in staat is om nog verder te gaan met het programma. In de tussentijd worden reservefilmpjes gedraaid. Sprinter Tjurendi Martina heeft zich geplaatst voor de finale van het koningsnummer van de Olympische Spelen, de 100 meter. In zijn halve finale eindigde hij als tweede in de nieuwe Nederlandse recordtijd van 9,91 En daarmee plaatste hij zich automatisch voor de eindstrijd over een klein uur. Daarin neemt hij het op tegen onder andere Usain Bolt, die zijn halve finale met gemak won. De Johan Cruijffschaal is gewonnen door PSV. De bekerwinnaar versloeg in de Amsterdam Arena landskampioen Ajax met 4-2. PSV stond al na 11 minuten met 2-0 voor. De wedstrijd geldt als de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Het weer. Vannacht trekt een gebied met buien noordwaarts over het land. Morgenochtend verlaten die buien het noorden van het land. In de rest van het land wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Later volgen nieuwe buien. Het wordt morgen ongeveer 21 graden.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 Drie finales bij atletiek, waaronder eh, de 400 meter voor vrouwen en natuurlijk tegen elven. Zoals gezegd, die 100 meter sprint bij de mannen met Jurendy Martina. En hier in de studio straks, Harnomi Kromer bij Jojo en Jacco Verharen. Eerst maar eens meteen gaan kijken bij Andy Houtkamp in het Olympisch Stadion. hier zijn live vanuit Londen, Herman van der Zand en Robert Meter. Want Andy, wat zie je? We hebben weer een Olympisch kampioen erbij bij de driesprong, bij het Hinkstap springen. Olga Ripakova. 14 meter en 98 centimeter. En dat is goed voor goud. Uh, even kijken wie er zilver heeft. Dat is een Colombiaanse, dat is leuk. Ibar Gwen, 18 centimeter minder. En uh, 1 centimeter daarachter, derde prijs. De derde de zilver, de bronzen medaille voor een uh, Oekraïense uh, Zaladuha. Dus Kazachstan met Olga Ripakova heeft een gouden medaille bij de driesprong. Een man heeft in en rond een sick-tempel in de Amerikaanse stad Milwaukee zes mensen doodgeschoten. Schutter is ook gedood door een politieagent, correspondent Ilke Bos van Hoostaal, we spraken hier al eerder. Um, wat heeft zich daar nou precies afgespeeld? Nou, voor zover nu duidelijk is, en daarbij gaat men af op getuigenverklaringen en ook een beetje op de lokale media, er is waarschijnlijk één schutter geweest. laten we zeggen een blanke man van waarschijnlijk in de dertig. ...en die is naar die Sith-tempel tempel binnen gegaan, heeft buiten een priester neergeschoten of geschoten. ...en is vervolgens naar binnen gegaan en heeft daar verder om te heen geschoten. In totaal dus uh, uh, zes doden en hij zelf, hij is door de politie laten doodgeschoten. Hij zou binnen uh, vier mensen hebben doodgeschoten, vier tempelbezoekers en, uh, en buiten ook nog twee. Dat is er gebeurd, de schutter is dus dood. De politie uh, uh, spreekt eerdere berichten tegen dat er meerdere schutters zouden zijn. Ze gaan nu uit van één schutter... Hij is dood, kan dus zelf niet meer de vraag beantwoorden waarom hij dit heeft gedaan. Uh, maar wie weet, wordt er nog iets gevonden bij hun thuis of wat dan ook. Ze zullen daar nu naar op toe gaan. Oké, okay, dankjewel. Ilko Bos van Roosendaal. ...van Orchestral manoeuvres in the Dark, OMD. We gaan medailles verdelen op de 400 meter vrouwen, en Andy Houtkamp. Mooi onderdeel, één rondje in dit Olympisch stadion. Stamp en stampvol afgeladen, want we zitten natuurlijk ook te wachten... ...over een minuutje of 40 op de finale. 100 meter, maar eerst die 400 meter bij de vrouwen. Dat is een leuke, met in baan 2 Williams Mills uit Jamaica. Want Jamaica is zo'n ongelooflijk sprintland... White, ook Jamaica, baan 2. Het zijn allebei een beetje outsiders. Didi Trotter, USA in baan 4. Krifo Shapka uit uh, Rusland die is een, uh, een goede 400 meter loopster. De Russische 49-16 dit seizoen al verlopen En imponeerde redelijk in de uh, halve finale. Richards Ross, uh, dat is Sanja Richards-Ross. Dat is een kanjer, die is heel sterk. 44 keer al onder de 50 seconden geboren. Jamaica, maar ze komt uit voor de Verenigde Staten. Want op haar twaalfde is ze naar de Verenigde Staten gegaan en heeft het, oude, het Amerikaans staatsburgerschap. Aangenomen. Manchu in baan 7 van Botswana. Regerend wereldkampioen. En we hoorden net enorm gejuicht. Dat was voor Christine Orogu. Dat is een Britse. Die met 49-61 als persoonlijk record. hier uitkomt als regerend Olympisch kampioen. En eh, je zal maar 7 broertjes hebben en 14 zusjes. Dat is de dame die in baan 9 loopt. Macarori Franchina Macarori Uit de Verenigde Staten. Eh, zij is de enige die nog niet onder de 50 seconden heeft gelopen. Maar misschien als ze zeggen dat haar broertjes en zusjes hier in de, op de tribune zitten, dat het wel gaat lopen. Ze zitten er klaar voor. Lange mouwen en armen voor opvallend Richards Ross. En de Russische, de blondine, zit daarnaast in baan 5. Dat zijn toch mensen waar we vooral op gaan letten. De start. Is daar en is goed. En dan kijken we naar Richard Ross. Want dat is de vrouw die verslagen moet worden. Had een enorme voorsprong in de halve finale. En heeft nu haar uh, uh, voorlopster zeg maar, al te pakken. En dat is toch niet de minste. Dat is Montju, de wereldkampioene. Richard Ross is uh, als een speer weg, maar valt uh, wat terug. En dan komt daar opeens die uh, Russische Krivo Shapka. Richard Ross uh, valt uh, echt helemaal weg. En zelfs. Uh, uh, de Amerikaanse Didi Trotter gaat nog uh, goed mee. Maar daar komen ze weer. De lange rechterhand op. Krivo Shabka aan de leiding. De Russische. En daar komt Richard Ross weer. En nu gaat ze gas geven aan uh, de andere kant uh, Didi Trotter. En daar komt Richard Ross. Didi Trotter op de tweede plaats. Wordt het Richard Ross? Of wordt het toch de Britse? Nee, het is Richard Ross. Maar wel een medaille voor Groot-Brittannië. Want uh, Oragu wordt uh, tweede. De tijd 49-56. Uitstekend. Tijd. Het is uh, uh, niet de snelste van dit jaar. Maar wel goed voor een Olympische titel op de 400 meter. Voor Sanja Richards-Ross. Andy, ik moet even ja. vragen. Wat een, wat een bizarre race. We zaten te kijken en we dachten, ik van ook. ze is geblesseerd. Ze... Ja, ze liep zo ver uh, uit opeens. En opeens uh, leek ze helemaal weg te vallen. Ja. En haalde alles haar weer in. En uh, gisteren bij de halve finales uh, was het uh, uh, uh, dat ze... Constant zo ver voorliep. En op de tweede plaats is Orogu... de uitredend uh, olympisch kampioen. Maar die Richards was, die heeft inderdaad een hele vreemde race gelopen. Ja. Maar goed, ook vreemde racers leveren een gouden medaille op dat blijkt. Didi Trotter is trouwens derde geworden. Dus 1 en 3 voor de Verenigde Staten. Tweede plaats, Groot-Brittannië. En de wereldkampioene... Monsjoe uit Botswana is vierde. Rijden. En de Russische, die valt buiten de medailles. Ja, die is ook helemaal kapot. Die zit. Uh, uh, met tranen op, uh, uh, op de grond. Ik heb haar zelfs uh, al niet meer gezien. Ze is al uh, richting... Nee, ze zit nog aan de rand van uh, de baan. Helemaal kapot. En die leek toch, uh, uh, toen ze de laatste bocht uitkwamen... leek die toch de beste papieren te hebben. Maar uh, nee, die uh, storten helemaal in elkaar. En die rare race van die uh, uh, uh, Sonja. Uh, uh, Richards, die, die, ja, het is een hele vreemde, want Didi Trotter aan de binnenkant kwam ook nog uh, gevaarlijk opzetten. En dan in de laatste, nou 30, 40 meter, terwijl ook uh, die, uh, die Britse, die Ooragu, uh, heel hard uh, nog opkwam zetten. En dat leverde haar de zilveren medaille op en dat is uh, dus ook knap. Ja, het is een uh, mooie race geweest. Een uh, mooi begin van het laatste uur, zeg maar. Ach, PSV heeft ook een uh, prijs gepakt vandaag. Die is de eerste prijs van het voetbalseizoen. De ploeg van Dick Advocaat won van Ajax met 4-2. En pakte de Johan Cruijffschaal. Die overwinning kwam mede tot stand door de ervaring van de nieuwe aanvoerder, Mark van Bommel. Ik vond mezelf helemaal niet goed spelen vandaag. Maar het gaat erom dat je, dat je die wedstrijd wint. Er is één wedstrijd, er is één prijs. Makkelijker kan je ze niet winnen. Ik denk dat we vandaag heel erg effectief waren. En dan komt er nog wat. Dan willen spelers in de tweede op bij een voorsprong naar voren. En dan zie ik de aanvoerder van PSV met de vinger wijzen terug. Ja, je moet ook een gevoel hebben voor de wedstrijd. De Ajax vond ik, vond ik helemaal niet slecht spelen. Die, die, die, die deden dat goed. En als je, dat dan, als je continu naar voren speelt en je verliest dan de bal... dan moet je ook wat terug. En als je zelf naar achteren speelt en je hebt balbezit... dan kost het niet zoveel kracht. En als je vandaar het balbezit houdt... dan maak je het vel bij de tegenstander groter... en voor jezelf ook groter en dan maak je het jezelf makkelijker. Dat is heel makkelijk gezegd. Je hoeft niet goed te spelen, maar als ze precies doen wat ze moeten doen, dan win je toch hoor. Ja, maar zo is het ook. Als je, niet, als je zelf niet top bent, dan moet je waarde houden voor het elftal. En Ik, ik voel mezelf niet goed vandaag, maar wel uh, uh, met momenten belangrijk voor het elftal. Uh, en, en daar gaat het om, dat je, dat je ondanks dat je niet goed speelt, wel je waarde houdt voor het elftal. En er waren meerdere jongens vandaag. En dan zie je ook dat we heel veel kwaliteit hebben, dat we aan heel weinig kansen... Uh, um, ...dat we heel weinig kansen nodig hebben om, uh, om doelpunten te maken. Maar wat zegt het een week voor het seizoen? Een uh, 4 2 zegen op Ajax. Ja. Is het scorebord journalistiek? Ja, het is altijd prettig als je die eerste wedstrijd wint van het seizoen. Dat is, dat is duidelijk. Maar nogmaals, ik ga nog een heel mooi cliché uitgooien... Garanties uh, zijn dit niet voor een heel goed seizoen. Maar als je voor een prijs speelt, dan wil je die winnen. Het maakt niet uit hoe je speelt. Dat is van ongelukzicht belang. Je moet die prijs mee naar huis nemen. Op afstand leek het. Als jullie zin hadden om een goal te maken, dan maakten jullie een goal. Ja, als dat zo lijkt, dan is het wel een compliment. Maar het, het heeft wel moeite gekost. Maar het wekte zo'n indruk. En Jullie waren op een gegeven moment heel erg nonchalant. Ja, dat zeg ik net ook al. Ook, ook voorin? Wij hebben de tegenstander met momenten zelf terug in de wedstrijd laten komen. Waar je in de wedstrijd eigenlijk een knip hebt op 2-0 en op 3-1. Ja, dan maak je de tegenstander uh, toch wel een stukje makkelijker en dan geef je ze hoop. Dan moet ik ook wel zeggen dat, uh, dat naarmate uh, het, het langer duurde, het naar mijn gevoel, makkelijker ging. Zien jullie veel verder naar Ajax? Dat weet ik niet. Hè. Wij zijn met onszelf zelf bezig. Wij zijn nog steeds niet waar we willen zijn, maar we zijn er wel naartoe aan het groeien. Het was toch een hele makkelijke zege. Ja, zo lijkt het misschien... Uh... Maar uh, tegen Ajax is het nooit makkelijk om te winnen. Hoor. Uh, heb jij ooit überhaupt wel eens die, die, die kruischaal verloren? Volgens mij nooit. Ja, ik heb hem vijf keer gespeeld, één keer verloren, vier keer gewonnen. Oh. Statistieken oh. weet ik wel. Ja. En, en dat gebeurt altijd als uh, met jou uh, in de kruischaal worden altijd PSV kampioen, hè? Ja, als je statistieken na krijgt, wel. Maar ja, dat zegt niet altijd alles, hè. Nou, het is wel een aardige vingerwijzing. Ja, laat het ook. Maak van Mommel was dat tegen Rob Fleur over de winst van PSV in de Johan Kruisgaal. 1, 2, 3, 4. Ik was weg met tears in mijn eyes, zoals like iedereen die jezelf weet. Kikking en screaming, en all like a sea was a light in a world so cold. No one to hold you, feels so lonely, left out on your own. But we were weg met tears in our eyes. That's how I learned the strength to fight. It's a beautiful life. Well, you won't always see it that way. When you're deep in a hole with nowhere to go and you can't see it change, beautiful 'cause it's just out of sight. Uh -huh. it's a beautiful life. Yeah, well, Your scared. got the feel every day. Sounds like everybody else I know. Tastes a hole in the ground. the doubts you're trying to do without. Sing with me. It's a beautiful life. Well, you will always see it. There. James Morrison en The Beautiful Life. Ja, eh, Dorian van Rijsselbergen Die werd vanmiddag op eh, het Olympische zeilwater van Weymouth, dus eh, Olympisch kampioen op de surfplank. En dat gebeurde onverwacht en bijna toch wel anoniem. Wat een verschil met eh, de titel van de Britse zeiler en publiekslieveling Ben Ainsley. Een bijdrage van Ragnar Niemeyer. is heading towards the finish line. Well the crowds are about to cheer now because Ben Ainsley wins his fourth Olympic gold. He is the greatest sailing Olympian in the history of the Games. The Battle of the Bay between Ben Ainsley and the Great Dane is over and for the first time here at London 2012 the moment that Ben Ainsley. Dorian van Rijsselbergen is duidelijk nog geen Ben Ainsley over wie de Britse commentatoren niet uitgesproken raken tijdens zijn race in de fin-klasse. Ainsley kan dan ook de meest succesvolle zeiler aller tijden worden op de Olympische Spelen. En dat willen de Britten weten. <laughs> Nee, no, Ben Ainsley is huge. Je kunt het zien de het mediacentrum no, you Je weet, know, het is absoluut vol. En hij is een van de posterboys van de 2012 Olympische Spelen. Groot-Brittannië is van Ben Ainsley en Ben Ainsley is van Groot-Brittannië. Vertelt BBC-verslaggever Shirley Robertson, die trouwens zelf ook meervoudig Olympisch kampioen is. Hoe well bekend is hij? How well known is it? I, I think now that especially you know with the whole media campaign up to 2012 he would be recognized in the street. Not just by service but by everyone. They would recognise him there. Yeah. And Ben Ainsley sorgt for volle tribunes in Weymouth. Voor een grote viewing is een mooie naam bedacht zo'n openbare kijkplaats met zo'n scherm heet opeens the band's bank. Ja, yeah, well zijn was only it's only tickets for four and a half thousand, but you could see on the rocks and on the beach and every available vantage point there was people uh, and they came to see even though there was two medal chances today, they came to see one man um, who They believed deliver success for Team GB. Wat een verschil met de anonimiteit waarin Dorian van Rijsselberg in het terrein van de Saling Academy in Weymouth opkomt. In de negende race klopt hij zijn concurrent, pakt daarmee het Olympisch goud, hij knoopt een vlag om zijn nek en is klaar. Zijn wedstrijd is niet eens op televisie geweest omdat er nog geen rekening werd gehouden met een winnaar. Ja, sneaky. Even through the back door. Nee, top. Ik ben hartstikke blij, natuurlijk. En uh, ja, met zo'n. Uh... Ja, voordat het eigenlijk al over is, uh, het, het mogen kunnen bepalen, is, uh, is geweldig. Heerlijk. Wat een waanzinnige week. Ja, topweek. Uh, iedereen heeft zijn steentje bijgedragen. en dat, ja, dat, ik, ik doe het natuurlijk niet alleen. En dat, uh, ja, dat is helemaal top. We hebben nog het geluk dat onze camera's je hebben opgezocht vandaag. Want anders dan was er niet eens een coverage van die race geweest voor je kleinkinderen later. <laughs> ja, nou ja, dat geeft niet het, uh... Het is, yeah, is hartstikke Rijk, mooi. Ik ben van de NOS, maar ik geef u door Jan van Rijsselbergen. Oh, heerlijk bro. Dat ja, is meneer Rutte. Ja. Oh. oh, meneer Rutte. Ja, nou nee, sorry. Uh, <laughs> de papier ja, dus aan, aan de lijn. Hartelijk dank. Ja, nee, inderdaad. Nee, nee, we doen, doen we iets later. <laughs> Oké, okay. dankjewel. Het interview met de charmante Shirley Robertson loopt ondertussen een beetje spaak. We vragen vriendelen nog even naar de kansen op goud... voor Marit Bouwmeester morgen in de laser -radiaalklasse. Uh, she's a Ze is een fabulous sailor. En dat heeft haar grote confidence gegeven. En in Nederland weten we dat zij de vriendin is van Ben Ainsley. Maar daar wil Robertson niet over praten. Dat is privé, blijkt bij de BBC. Ze schakelt opeens over op een ander onderwerp. De story van Marit... Ik denk dat we alle the zijn. De stars, community is anyway. I mean, you fantastic result for Dorian. I mean, amazing. You know, Dorian van Rijsselbergen die zo'n extra complimentje krijgt. Goed, dat was een bijdrage van uh, Ragnar Niemeyer, terwijl er uh, nu een uh, dame onze studio binnenloopt in een uh, prachtig oranje shirt. Haar in een start. Ze gaat nu zitten. Ga lekker zitten, Ranomi. Ranomi, kromme jojo is binnen. Welkom. Hartelijk Dankjewel. welkom. Leuk, leuk dat je er bent. Ja, heel leuk. Ja, je had toch niks anders te doen, was je? Nee, op zich. Uh, <laughs> ja, Vandaag was echt hectisch. Uh, Wordt een beetje geleefd van hot naar hergesleept. Maar uh, geniet er uh, elk moment van. Ja. Is maar eens gefeliciteerd. En Je bent nu uit de, uit de, uit de bubbel, hè? uit de kokom eigenlijk. Ja, het is, uh, het is nu klaar. Het zit erop. Vier jaar lang uh, naar uh, afgelopen weken uh, toegeleefd. En nu, uh, nou, nu is allemaal ontlading en uh, feestjes en uh, leuke dingen. Wat heb je de afgelopen 24 uur allemaal gedaan? Um, ja, dat, dat was echt bizar. Van dus uh, finale zwemmen tot, uh, tot nog een keer de 4 k het wissel gelijk daarna. En uh, dopingcontrole. En uh, gelijk uh, daarna uh, hier naartoe uh, naar het uh, Hollandhuis. En gehuldigd worden. hele mensenmassa gezien. Uh, dus ja, eigenlijk. Voor het eerst sinds twee weken kwamen we weer normale mensen tegen. Niet mensen die in, uh, in nu waren, maar die uh, gewoon... Normale uh, mensen met wortel op hun hoofd. En, uh, met uh, uh, dat dat met helemaal uh, kaaskoppen op <laughs> en uh, helemaal rood en blauw gesminkt. Nee, het was echt een gek huis de uh, afgelopen 24 uur. En ik, ik denk dat het nog wel even blijft. Ja. Heb je kunnen slapen eigenlijk? Ja, heel goed. Het ja, ja, ja. was natuurlijk wel feestje gisteren, of vannacht eigenlijk. Waar? Maar, um, ja, heb, je, heb, in heb je na de huldiging ik, nog een feest gehad? Ja? Nou, ik ben op zich redelijk snel de taxi ingestapt en uh, terug naar het dorp gegaan. Dus ik uh, heb mijn bed op tijd opgezocht en uh, ja, vanochtend weer vroeg eruit om uh, weer overal naartoe gereden te worden. Het ja. is wel bizar hè, als je teruggaat naar bijvoorbeeld twee jaar geleden, weet je nog? Ja. Het is ja. precies twee jaar geleden nu. Ja, ja, is precies twee jaar geleden. En ik weet nog wel hoe ik me twee jaar geleden voelde. Dat was echt, uh, ja, echt het tegenovergestelde van, uh, van, van nu. Um, maar goed, ik merkte al vrij snel na een paar maanden... dat ik me gewoon uh, weer supergoed voelde en dat ik uh, sterker was dan ooit. En dat gaf heel veel vertrouwen voor uh, ja, deze Spelen. Je hebt nooit in die vier jaar en zeker in die periode nooit getwijfeld... Nee, nou ja, kijk, op het moment dat ik in het ziekenhuis lag... was ik alleen maar bezig met zo snel mogelijk uh, herstellen. Ja, en dan zijn er toch wel twijfels dat je denkt van... ja, zou ik überhaupt nog wel kunnen zwemmen of kunnen lopen... of kan ik eigenlijk alles wel? En, um, maar goed, ja, zodra ik thuis was, heb ik geprobeerd om te zwemmen. Dat ging goed. Nou, dat heb ik daarna in vakantie genomen. Of uh, ja, eigenlijk verplichte rust genomen. En daarna uh, weer heel voorzichtig opgepakt. Heeft die periode je ook iets gebracht... Ik denk dat het uh, ja, de belangrijkste les is gewoon geweest dat uh, ja, hoe gezond en hoe fit je ook bent, uh, noodlot kan altijd toeslaan, om maar even heel erg te zeggen. En uh, ja, dan moet je gewoon rustig houden. Ik uh, ja, kan er niks tegen doen. Ik uh, kon alleen maar rustig blijven en uh, ja. hopen om snel weer beter te worden. Ja. Ik, ik, ik zat gisteravond te kijken, net als velen met mij. En uh, je had zo weinig tijd tussen die huldiging uh, van, van de 100 meter en die vier keer 100 meter. Wat heb je in die paar minuten gedaan? Uh, het was echt bizar. Ik tikte aan. En uh, natuurlijk uh, Goud en alleen derde, dus we waren helemaal, uh, helemaal happy. En ik stapte het water uit. Ik wilde naar de tv-camera man lopen. En die zei, nee, je moet uitzwemmen. Dus ik spring gelijk in het, uh, sprong gelijk in het zwembad uh, achter het wedstrijdbad. En, um, van de schoonste. Ja, toen heb ik even. Ja, precies. En heb ik even een paar baantjes uitgezommen. En. Um, ja, totdat ik uh, het podium op mocht voor de medaille. En. Uh, ik kreeg het medaille omgereikt. En uh, na het uh, ererondje met alle fotografen en uh, noem maar op. Uh, gaf ik snel de medaille aan Marleen. Want Marleen hoeft niet meer te zwemmen. En toen ja. uh, eigenlijk badmuts op en weer zwemmen. Heb je de indruk dat dat die, uh, die korte tijd. dat dat van invloed is geweest op jouw prestatie, die 400 meter? Ja, het ja, was natuurlijk. Ik, ik, ik ook eigenlijk al met glimlach het water in en uh, ik tikte aan met de glimlach. Uh, gewoon nog van die 50. Ja, vier keer wissel, dat, uh, dat, dat, dat was niet echt het hoofdnummer. Uh, hoofd het was een heel mooi toetje. En uh, kijk, elke keer als ik zwem, wil ik gewoon uh, het beste uit mezelf halen. Maar het was inderdaad wel een hele lastige race. Ja, er komen nu allerlei dingen op je af. Uh, je, je leven gaat uh, wellicht een heel andere uh, wending krijgen. Ik bedoel, dat weet je allemaal nog niet. Maar als je nu ziet wat er allemaal gebeurt. als je Ieder woordje wat je zegt, dat kan anders worden uitgelegd... Uh, Mensen reageren erop. Zo heb je gisteren gezegd, misschien ga ik wel stoppen. Ja. En dat wordt gelijk een ding. Hm. Dus, Precies, dus, dus of bevestig het even, of gooi het nu uit de wereld. Ga nou ja, je stoppen ik, of ga je niet stoppen? Nee, ik ga absoluut niet stoppen. Dat is één ding. Ik vind zwemmen echt veel te leuk om, uh, om te stoppen. Maar het klopt dat ik inderdaad uh, ja, nog niet weet of ik uh, in Rio zal zijn. Goed, dat, dat, dat weet niemand nu nog 100% zeker. Dus, uh, maar goed, ik blijf in ieder geval zwemmen. Eerst even vakantie nemen, maar daarna zou ik gewoon weer baantjes gaan trekken. Ja, oh, gelukkig maar. Dus je blijft geloof ja. ik nog wel even in het water liggen. Ja, En dan? Want je, je hebt ook al aangegeven dat je wel wat in de journalistiek wil gaan doen. Ja, ja dat lijkt me heel leuk om uh, een keer aan de andere kant van de, van de ja, microfoon... of van de, ja, aan, de, aan de andere kant te staan. En zelf te schrijven of te tikken of, uh, of te praten. We zullen zien. komt nou, veel op schrijven, tikken, praten. Wat, ik bedoel, ik hoor, uh, ik hoor allerlei dingen voorbij komen. Waar ligt nou nou ja, je ambitie ik vind, dan? Ik vind communicatie sowieso heel leuk. Uh, ja, ik vind Twitter ook leuk. Maar... Uh, ja, ik weet niet. Focus lag afgelopen jaren gewoon heel erg op zwemmen. En uh, ik denk dat ik nu gewoon mijn ogen open ga doen... en kijken wat er nog meer uh, ja. in de wereld is. Nou was het zo met dat twitteren, uh, Want je vertelde ook dat je heel veel reacties had uh, gelezen... al terwijl je in het Olympisch Dorp zat. Terwijl dat vooraf toch wel een ding was, en het advies was... om juist niet die twitter en het Facebook uh, uh, te lezen... omdat het misschien wel eens je focus zou kunnen verleggen. Ja. Heb, ja. Je, heb jij je dus niet helemaal aangehouden? Ik heb me niet of? helemaal aangehouden. Nee, ik heb voor mezelf gewoon heel duidelijk... Uh, uh, heel bewust een keuze gemaakt om wel te blijven twitteren. Ik denk, ja, goh, mensen volgen mij uh, op weg naar Londen. En dan is het ultieme moment uh, natuurlijk ja, de Olympische Spelen. Uh, ik wist van mezelf dat ik niet uh, minder uh, zou presteren... Uh, als ik zou blijven twitteren. Dus ik uh, ben gewoon door blijven twitteren. Nou ben je hier gisteravond uh, gehuldigd in het Hollandhuis, uh, Maar in Nederland moet er natuurlijk ook nog een huldiging uh, gebeuren. En uh, er wordt er gestreden om wie het mag organiseren. Je geboorteplaats ja. zou wordt. Uh, Groningen wil het ook hebben, waar je, waar je hebt leren zwemmen. Eindhoven, waar je traint. Uh, heb je zelf een voorkeur? Uh, nou ja, of of ik, zeg ik maar, doe maar alle drie. Uh, ik heb het inderdaad vernomen. Ik ben nu wel in, uh, in moed om uh, veel feestjes te vieren. Alle drie waren gelijk. Dus uh, alle Nederlandse gemeenten... Zich aanmelden nou ja, als, dat zou kunnen. Als heel Nederland een feestje viert, heb ik geen problemen mee. Uh, nee, kijk, uh, ik, ik zie wel wat er op me afkomt. Uh, ik, uh, ik, ik weet nog niet wat er, uh, wat er gekomen gaat. Ja, nee, dat weet ik niet. Maar waar gaat je volk naar uit? Wat zou je graag willen? Uh, Doe je alle drie? Kijk, of? Uh, nou ja, alle drie is prima, maar ik, ik kom uit Sowert, dus ik geef het toch voorkeur aan het. Ja. Maar je zei gisteren ook, uh, uh, tegen alle mensen hier, die bedaille is ook van jullie. Ja, absoluut. Ik bedoel Nederland. Ik, ja, ik, heb, uh, ik heb het werk geleverd en ik heb prestatie, uh, ik heb moeten finishen en moeten starten. Maar mede door nou ja, onder andere Twitterberichten, maar ook de jarenlange steun van en familie en vrienden en fans. Ja, dat zorgt wel echt voor een extra push om, uh, om zo hard mogelijk aan te tikken. Goed, nou, uh, dankjewel voor je komst. Graag gedaan, uh, ja, heel veel uh, succes, geluk en gezondheid. Dankjewel, uh, komt helemaal goed. Ja, dat <laughs> lijkt mij ook wel. En we hopen je toch wel een het Olympisch Bad in, uh, in Rio te zien. Oké, okay, ja. dankjewel. Ja. Gaan wij naar het uh, NOS Nieuws, de headlines met Naar nou Wel. Bij een schietpartij in een sikh-tempel in de Amerikaanse stad Milwaukee heeft een man zeker zes mensen doodgeschoten. voordat hij zelf werd doodgeschoten door de politie. Er zouden ook drie zwaar gewonden zijn. Op het moment van de schietpartij waren er vooral vrouwen en kinderen in het gebouw. Waarschijnlijk handelde de schutter in zijn eentje, maar over zijn motief is nog niets bekend. In het noorden van de Sinai-woestijn bij de grens tussen Egypte en Israël, hebben aanvallers zeker 13 Egyptische politiemannen gedood en 7 verwond. En volgens de Egyptische TV zit een islamitische strijdgroep achter de aanval. De daders droegen maskers en ook hier is nog niet veel meer informatie beschikbaar. De Mexicaanse zangeres Chavela Vargas is op 93-jarige leeftijd overleden. Ze was niet alleen een icoon van de Latijns-Amerikaanse muziek, maar ook het grote symbool van gelijke rechten voor homoseksuelen. Chawela Vargas was bevriend met veel grote kunstenaars in Latijns-Amerika. En het tv-programma Zomergasten van de VPRO is vanavond al om iets na tien uur beëindigd. De zomergasten, socioloog en schrijfster Jolande Withuis kregen migraineaanval. Eerst werden nog wat reservefilmpjes vertoond, maar na een tijdje zei presentator Jan Leijers dat de migraine alleen maar erger werd. En in plaats van het gesprek volgde vervroegd de uitzending van de keuzefilm van Withuis. Nou, dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Ja, meteen maar naar het atletiekstadion en die houtkamp. Laatste ronde van de 3000 stipel met uh, val. Maar hij loopt nog altijd uh, bij de beste. Uh, en dan heb ik het over de regerend Olympisch kampioen Kip Ruto. En die gaat daar zo hard ervandoor. door? Het uh, is, uh, even kijken, 23-14, Moettai die op de tweede plaats ligt. Maar volgens mij is Kipruto hard aan het uh, wegrennen. Uh, de regerend Olympisch kampioen, hij viel een paar honden uh, geleden. En uh, gaat er uh, heel hard, nee het is niet Kipruto, het is de andere Keniaan, Kemboy. Ezekiel Kemboy, de eerste van Athene zelfs, die het uh, gaat winnen. Uh, gaat hij uh, over de laatste orde? Ja, gaat hij goed. Vier jaar geleden werd hij zevende. De handen gaan al omhoog. En dan is daar de finish. En wint Camboy. Als ik het wel heb, de Keniaan Camboy. Inderdaad, die wint voor de Fransman, Mekissi. Ben Abad, hij won ook al zilver de Fransman eh, vier jaar geleden in Peking. En Cambroy, Ezekiel, Cambroy, zevende op de Olympische Spelen van Peking. Maar eerste in Athene, twee keer wereldkampioen, haalt zijn tweede gouden medaille op de Olympische Spelen. Want acht jaar na Athene is het nu in Londen dat hij weer Olympisch kampioen wordt. Nu op de 3000-stiepel, toen trouwens ook. In het noorden van de Sinai-woestijn hebben aanvallers... zeker 13 Egyptische politiemannen gedood. En zeven agenten raakten gewond. Correspondent Sander van Horem, wat is er gebeurd? Sander, hebben wij contact met Sander. Ik heb sterk de indruk, omdat het heel stil blijft... dat wij geen contact hebben met uh... Sander van Horen. Nee, ik denk dat we dan even um, we gaan. Naar... Ja, ik hoor je, Sander, daar ben je Even uh, over de Sine-Iwoestijn. 13 uh, Egyptische politiemannen dus gedood, 7 gewond. Wat, uh, wat is er gebeurd? Vertel. Nou, weet je, heel veel is er nog onduidelijk. Uh, het lijkt als volgt gegaan te zijn: uh, gewapende mannen hebben een politiebureau. van de Egyptische politie in de Sine-Iwoestijn. En doden gevallen, maar toen was het toch niet afgelopen. Um, toen hebben ze een aantal um, voertuigen buitgemaakt. En, Sander, en sorry naar dat je onderbreekt, de... maar we, en... deel van je, we hebben een deel van je, van je antwoord even uh, gemist. Begin even opnieuw als je wil. Oké, okay. het is uh, veel nog onduidelijk. Wat er is als volgt, een um, paar gewapende mannen die, uh, die overvallen. Daarbij zijn die doden en gewonden gevallen. En we hebben daarbij één of twee voertuigen buitgemaakt. Daarmee zijn ze naar de Israëlische grens uh, gereden. En hebben geprobeerd die grens over te steken. Nou, één voertuig is bij de grens ontploft. En volgens de Israëlische media heeft een ander voertuig uh, de grens overgestoken. En is vervolgens door de Israëlische luchtmacht uh, opgeblazen. Um, wat het doel is van dat overstekende grens, of daarbij ook weer uh, gevechten zijn uitgebroken, dat staat nog niet. Goed, het is nog niet helemaal duidelijk. En nog één vraag. Er is in dat grensgebied wel, wel vaker een, een incident. Kan het een dan ook met het ander te maken hebben, denk je? Nee, natuurlijk. Het wordt in de redelijk. Uh, uh, ...die jihadistische ja, uh, die... uh, inslag hebben. En daarom wordt daar nu ook meteen naar gewezen. Door bijvoorbeeld de Egyptische media. Nou, de Egyptische regering heeft aangekondigd dat ze in een uh, spoedzitting bijeen gaan komen. Maar ook de uh, Israëlische media die wijzen meteen die kant op. Er zijn vaker aanslagen gepleegd op uh, uh, Egyptische uh, militairen. Er zijn vaker projectielen vanuit de Sine-Iwoestijn uh, naar Israël geschoten. En de gasleiding die loopt van Egypte naar Israël... Die is is al zo vaak opgeblazen dat ik het niet eens meer bijhoud. Met andere woorden, er worden daar veel aanslagen gepleegd. Daar zitten vaak jihadistische groepen achter. En dat is ook de reden dat iedereen nu meteen die kant op kijkt. En niet bijvoorbeeld, want dat ligt natuurlijk ook voor de hand. Uh, die grens, dat ligt natuurlijk ook heel erg dicht bij de Gazastrook. En je zou ook kunnen denken dat bewegingen uit de Gazastrook hierachter zouden zitten. Maar dat is een speculatie die ik op dit moment minder tegenkom. Goed, uh... dankjewel. Sander van Hoorn. Sure. jangles and he'll dance for you no worn out shoes with silver hair a ragged shirt baggy pants he would do the old south shoe he would jump so high jump so high then he'd lightly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 Mr. Bo Jangles, come back and dance. And dance, and dance. Please dance. Come back and dance again, Mr. Bo Jangles. Nou, ja. fluiten kan hij ook al. Hij kan op fluiten. fluit. Robbie Williams. Mr. Bojangles. Jaco Verhare, de zwemtrainer. Goedenavond. Goedenavond. Stel nu dat je buurman geen zwemmat had gehad. Oeh, ja, dat is, dat is een goede vraag, want daar, daar heb ik echt de liefde voor water uh, ontdekt. Ik heb mezelf leren zwemmen. Uh, je kon er volgens, volgens je, je moeder heb ik echt gelezen dat je eerder kon zwemmen dan je kon, kon lopen. Uh, ja, dat zou, ja, dat weet ik dus zelf niet meer, want uh, die, die leeftijden maak je niet zo bewust mee. Maar... Ja, ik, ik, ik bracht en breng eerlijk gezegd nog heel graag tijd door in het water. Uh, ik, ik vind het een fantastisch medium uh, uh, waar je gewichtsloos uh, bent en, en waar je tegen kunt afzetten, waar je kunt drijven, uh, waar je weinig kunt voelen. En vind het, ja, fantastisch. Maar kan je uitleggen toen je zo klein was, wat dan die fascinatie voor het water? Want hoe oud was je toen je toen bij je buurman het water sprong? Ja, nou ja, als, als dat is voordat ik kon lopen, dan uh, ja. is het bijna vanaf mijn ja. eerste jaar. Maar ik denk wel dat ik, uh, ik was er heel vroeg bij en ik heb mezelf leren zwemmen door onder water te zwemmen. Want ik kon niet boven water zwemmen, ik kon niet... Uh, nee, je zwom over de bodem. En man. dan uh, was ja. het over de bodem en ik was gewoon enorm gefascineerd door onder water zijn, lang je adem inhouden. Ik wilde vroeger ook altijd... Uh, uh, hoe heet dat? Uh, duiker worden. Tot, totdat ik een keer een documentaire zag uh, dat iemand door een haai was gebeten. Toen was die droom wel voorbij. Maar het heeft me nooit afgehouden van, van, van het fenomeen water. Nee. Nu ben je trainer. Ja. En, uh, en je traint kampioenen. Zeggen we dan? Tien gouden medailles? Ja, dat is wel heel veel, ja. Ja. Kom, ja. Even, kom even goed voor de microfoon. Ja, sorry. Ja. Wat is jouw invloed? Wat, hoeveel, hoeveel medailles... Um, ja, wat is jouw invloed erop? Want je stelt je altijd bescheiden op... maar ik denk dat de zwemmers heel veel aan jou hebben. Ja, maar dat is altijd iets wat, wat zwemmers moeten zeggen. Ik denk dat het niet goed is als trainer dat je over jezelf... of de loftrompet of hoe je het ook wil noemen... Maar wat heb jij gedaan voor Ranomi? Noem eens een paar dingen. Um, program, allereerst de programmering. Dus ik maak dagelijks uh, twee trainingsschema's voor haar... die nooit hetzelfde zijn... Uh, uh, die functioneel zijn, die gericht zijn op kracht of snelheid of uithoudingsvermogen. Dat, dat, daar gaat een hele periodisering uh, ligt achter. Dus ik maak de planningen, uh, uh, bespreek de wedstrijden met haar. Uh, gaat over uh, de voedingsbegeleiding. We hebben een voedingsdeskundige, maar ook daar heb ik overleg mee. Alles, eigenlijk als trainer uh, ben je de spil in het begeleidingsteam wat om een, een sporter heen hangt. En daar, uh, daar geef je sturing aan. Dus je bent als trainer eigenlijk ook manage, uh, manager van, van het hele begeleidingsteam. En je staat gewoon dagelijks aan de badrand om, uh, om alles te sturen. En wat kun je dan uh, op een dag als gisteren nog, s'avonds? Uh, nou, dan is het eigenlijk uh, een herhaling van zetten. Want, want alles wat ze op deze Olympische Spelen heeft gedaan... dat hebben we uit en te na getraind. Dus dat, dat is, daar zit niks nieuws bij... Alleen wat, je dan, wat ik dan doe in ieder geval voor zo'n wedstrijd is daar nog heel even op terugkomen. Uh, nog even de scherpte. We, we werken met raceanalyses. Dus ik zie in de halve finale en de serie zie ik wat ze gedaan heeft. Nou, dan weet ik bijvoorbeeld of ze nog wat sneller moet bewegen. Of dat de slag nog wat efficiënter moet. Of dat de start of de finish. Daar gaat het om dat soort details. En die spreken we dan door. Is dat, is dat makkelijk met iemand van wie iedereen denkt die gaat winnen? Uh, nee, want dat, dat maakt het moeilijker. De, de, en dat is de kunst van topsport. En, en daarom vind ik het mooi dat zij vier jaar geleden al riep... ik wil olympisch kampioen worden. Uh, want da daarmee creëer je meteen zoiets van nou, ga voor goud en niks anders. En dat heeft ze ook altijd geroepen. Uh, en, en dan moet je dus leren, en daar hebben we de afgelopen vier jaar echt aan gewerkt... om onder druk datgene wat je absoluut kunt... Uh, maar onder druk uh, wordt het in een keer een stuk moeilijker. En, en daar is zij een absoluut kunstenaar in geworden. Van die tien medailles, hè, die uh, gouden medailles die je hebt gewonnen. Moet er één bij zijn die speciaal is? Ho. Die er, net, die er net even uitspringt, die briljante randje. Nou, dat is misschien heel raar, maar ik, dat, dat, dat, ik heb het even niet over de gouden medaille. Dat is in 1996, was ik voor het eerst als coach op de Olympische Spelen. En toen haalde Kirsten Vlieghuis, haar eerste uh, uh, medaille op de Olympische Spelen was op 400 vrij. Atlanta was dat. Uh, Atlanta, daar haalde ze brons. En dat was voor mij als coach uh, uh, het signaal van ja, ik, ik kan op dit niveau, kan ik mee. Als, ook, ook als coach, hè. je zwemmer kan dat, maar ook... Uh, uh, dus die was heel bijzonder voor mij. Nou, da, dan, da, daarna gaat het om je eerste gouden medaille als coach. En uh, ja, daar da was vooral de 200 meter vrije slag van Pieter van Hogeband in, in Sydney. Uh, ja, dan, ja, dan, dan staat een, een, een, een sporter die je begeleidt echt aan de top. Dan kan echt niemand beter op dat moment en dat is fantastisch. Uh, die is heel bijzonder... De tweede, van Pieter van der Hogeband, vond ik ook heel... of de, niet de tweede, de derde, vier jaar later. Omdat zo'n kunstje herhalen... dat blijkt dan in de praktijk veel moeilijker te zijn... dan hem voor de eerste keer te halen. Ah. Uh, maar eigenlijk, ja, elke medaille is uniek... en elke persoon waarmee je werkt is uniek. Dus deze twee van Ranomi met een totaal nieuw iemand... Uh, weer iets halen. Ja, dat is ook weer heel bijzonder. Ja. Goed, uh, ja, we gaan het afronden. Ik kan nog uren met je praten. Ja. Uh, uh, maar dat doen we niet, want we gaan naar de 100-meter-finale. Ik wens jou heel veel uh, plezier. Dat denk ik, Herman. Dank goed. je wel. Mag ik ja, nou, heb nog heel veel vragen, maar ja, er zit iets moois aan te komen. Uh, ja. ja, dat is, het, is, het, het, dat is zeker ja, waar. Martina, de 100-meter. Goed, dank je wel, jacques En die houtkamp in het uh, kolkende Olympisch Stadion, ongetwijfeld. Tjonge, wat een spanning, uh, Robert en Herman. Het is. Uh, Genieten. Het is deze mooie avond op deze 5e augustus zondagavond. Het is lekker weer, een graadje of 18. Uh, je zou zeggen een ideale avond voor een uh, hele mooie race. Een, mooie, een mooi wereldrecord en misschien wel iets heel geks met Jorendi Martina. Zijn uh, Nederlands record eerder vanavond gelopen, 9,91. Hij was al vierde op de Olympische Spelen in Peking... En in 2008 werd hij gedisqualificeerd nadat hij zilver haalde. Achterbolt op de 200 meter omdat hij een heel klein beetje uit zijn baan was gelopen, maar de Amerikanen meteen erbovenop bovenop sprongen en zeiden van hey die man van de Nederlandse Antilles. die heeft iets gedaan wat niet mag. Nou het waren echt uh, teentjes die uh, er buiten vielen en hij werd dus uh, gedisqualificeerd in plaats van de zilveren medaille. Ik gun het hem zo, want het is een vriendelijke man, Jurendy Martina, een echte topatleet uh, leeft voor het lopen en dat is ook te zien. Laten we maar eens even de Acht deelnemers aan de Olympische 100 meter finale voorstellen. In baan 2. Nou, dat is niet de minste om maar mee te beginnen. Richard Thompson van Trinidad won zilver op de Olympische Spelen van Peking. Zijn persoonlijk record 9,85. Baan 2. We hebben hem al uit uh, entena besproken omdat hij in de halve finale liep van Tjorelli Martina. En achter Martina liep wel zijn 89ste keer onder de 10 seconden. Uh, zijn persoonlijk record, 972, Ex-wereldrecordhouder. Twee keer brons op een WK. Asafa Powell, de Jamaikaan. Een van de drie Jamaicanen in de finale. Ook drie Amerikanen. Eén daarvan, ex-wereldkampioen op de 100 en 200 meter. Een persoonlijk record van 9,69. En dan praat ik natuurlijk over Tyson Gay. Dan in baan 5, Johan Blake, Jamaica. 22 jaar, liep 9,75 dit seizoen. Werd vorig jaar de jongste uh, wereldkampioen ooit op de 100 meter. Met zijn 21 jaar toen, nu 22 jaar. En trappig is... Uh, ze zijn helemaal gek, ook van cricket uh, op Jamaica en in die uh, omstreken. Het is een hele goede cricketer. Uh, maar dat terzijde. Hij kan ook aardig hardlopen. Is een van de belangrijkste uitdagers van uh, uh, Usain Bolt. Maar daar komen we nog niet, want we komen eerst in baan 6: Justin Gatlin. In 2001 werd hij al voor twee jaar geschorst... omdat hij iets gebruikt had wat uh, niet helemaal mocht. Daar deed hij nog een schepje bovenop in 2006... Testosteron, Daar werd hij op gepakt. Vier jaar geschorst. Is terug. En hoe? Persoonlijk record van 89. Uh, uh, tussendoor, tussen die twee schorsingen. We uh, wonnen ook nog even uh, de Olympische titel in 2004. Justin Gatlin is terug. Let op hem in baan zes. Usain Bolt. Ja. Wat moeten we daar nog over zeggen? 41 stappen deed hij. Over de 100 meter. In uh, 2009 bij de... Wereldkampioenschappen in Berlijn. Terwijl nu Richard Thompson wordt voorgesteld als eerste man. 41 stappen over 100 meter. De wereldrecordhouder deed dat dus in 2009 bij het wereldkampioenschap. 9,58 het wereldrecord. Het jaar daarvoor in Peking won hij de gouden medaille. 9,69 dat is het Olympisch record. Baan 8. Ryan Bailey, terwijl Asafa Powell nog altijd het sikki heeft, dat hij heeft laten staan. Een uh, sikki in de kleur van uh, zijn homeland van Jamaica. Maar ik was bij Ryan Bailey in baan 8, de Amerikaan, 9'88. Verrassend dat hij hier is en zeker ook verrassend dat hij nu gewoon in de finale staat. Want uh, Ryan Bailey was derde op de trials in de Verenigde Staten, maar liep gisteren 9'88. En dat is knap. En dan... In baan 9, over verrassingen gesproken, wat liep hier een geweldige halve finale. Hij is Churendi Martina, voorheen uitkomend voor de Nederlandse Antillen. Geboren in, op, in Willemstad op Curaçao. En deze ongelooflijk vriendelijke vent, die uh, gun je toch ook heel erg. 3 juli 1984 is hij geboren, 28 jaar. Hij woont uh, nu in, uh, woont in uh, Clermont, in Florida. Maar zijn club is gewoon Rotterdam Atletiek. Zijn coach, een oud uh, groot atleet, Dennis Mitchell. Hij is ook bevriend met al die uh, Amerikanen. Met Tyson Gay en met Justin Gatlin. Ze kennen hem ook heel erg goed. Maar nu, luister even... Yussein Bolt. En als je naar de flitslichten kijkt in dit stadion, het is echt uh, niet te geloven. Deze man heeft toch wel wat op zijn schouders hoor. Maar het lijkt alsof hij er helemaal niet mee zit. Die, die enorme favoriete rol. Uh, de hele wereld kijkt met hem mee. Ik heb gehoord dat er 4 miljard mensen nu zitten te kijken naar de 100 meter finale. 4 miljard mensen kijken en kennen Hussein Bolt. En kennen natuurlijk ook nu Ryan Bailey. En kennen Oranje. Want hij wordt nu in het stadion voorgesteld. 9-91. Martina. Een mooie gouden tand met een M erin. En uh, hij staat dus in baan 9. Veel gevraagd waarom in baan 9. Baan 2 en 3 schijnen de minste banen te zijn. En de beste banen. 4, 5, 6 en 7. En omdat hij de vijfde tijd had, loopt hij in baan 9. Churendi Martina. En nu gaan we ervoor zitten. Nu wordt het steeds spannender. Nu komen we echt aan het hoogtepunt van de avond. En misschien wel van de spelen. Johan Bleek tegen Hussein Bolt. Met daartussenin Gatlin. En natuurlijk ook nog Bailey. En Gay. En Powell. En Thompson. En niet te vergeten onze Churendi Martina. Want we mogen sinds dit jaar onze Churendi Martina zeggen. Van de Nederlandse Antilles. Waar die voor heen kwam Nu voor Nederland spreekt uitstekend Nederlands is van Curaçao. En wat zullen ze trots zijn daar. Het kruisje wordt gemaakt door Usain Bolt. De vingers, de handen gaan achter de startstreep. Het enige waar je niet aan moet denken is aan een valse start, want dan lig je eruit. Dat gebeurde vorig jaar bij de 100 meter in Degu op de wereldkampioenschappen. Ze zitten klaar, de armen achter de startlijn zijn gespannen. Gaan omhoog. En dan zijn ze weg. Allemaal goed weg. En kijken. Bolt ligt wat achter. Maar gaat komen. Daar komt Bolt. Maar ook bleek. Komt goed. Nee, het is Bolt. Het is Bolt. En wat wordt de tijd? Wat wordt de tijd? 9,64. 9,64. Geen wereldrecord. Het is 9,64 voor Usain Bolt. Hij doet het hem toch weer. Usain Bolt is olympisch kampioen op de 100 meter. 9,63 is uiteindelijk de tijd. Met een aardige... Wint mee. Is de baan nog net niet snel genoeg. Natuurlijk wel een Olympisch record. Tweede. Johan Bleek. Jamaica. En wie is er derde geworden? Dat gaan we nu zien. Justin Gatlin van de Verenigde Staten. Er haalt het brons. Geen medaille voor Tjorendi Martina. Eh, maar natuurlijk geweldig dat hij er was. Tyson Gay is vierde. En het... Eh... Het afschieten van een pijl, dat is zijn handelsmerk geworden van Usain Bolt. Zo staat hij ook in het stadion. Bolt wint 9,63. Wat een tijd toch weer. Hè? Tjorendi Martina, geweldig hoor. Zesde plaats, 9,94. Weer onder de 10 seconden. Een uitstekend resultaat van Martina. En die gaan we terugzien. Net als Usain Bolt op de 200 meter. En dan gaat hij echt, geloof mij nou maar, een medaille pakken. Tjorendi Martina zesde. Even nog de uitslag van de 100 meter bij de man. 1, Bolt, 2, Blake, 3, Gatlin, 4, Gay, 5, Amerikaan, Bailey, 6, Thurendee, Martina, 7, Thompson en 8, Powell. Chapeau voor Bolt en ook voor Thurendee, Martina. Hoe konden we toch ooit aan die Bolt uh, twijfelen, Andy? <laughs> knap, hè? Ja. Wat is dit toch knap, hè? Dat je dit gewoon kunt. Dat je zo met al die, die, die druk op je schouders dan toch nog eventjes hier zo'n 100 meter eruit perst. Ze waren nog aan het dolle voor de wedstrijd. Het was zo mooi om te zien. Blake en Bolt en ze worden hier 1 en 2. Zelfs in je... het startblok nog uh, staan ze nog te kijken. En, uh... ja. Maar kun je je ja. voorstellen hoe men nu op Jamaica is? Dat is daar een huis. Ja. Dat was het al. Nee, Dit is nu helemaal. Is het... nou, mooi gezegd nu trouwens dat uh, Churendi Martina naar Essefa van Powell gaat. Want Powell heeft uh, blessure opgelopen. Is laatste uh, geworden. Uh, uh, loopt wat uh, te trekken benen. Maar Martina toch ook, uh, laten we dat absoluut niet vergeten. Zesde plaats. Wat is dat toch mooi. Ja, twee uh, Jamaicanen, drie Amerikanen. En dan gewoon het Nederlandse vlaggetje. Dacht het wel. <lacht> Dacht het wel. Wie, wie, we het wie dat van tevoren had voorspeld, die werd voor gek verklaard. Ja, ja, ik ben er helemaal met je eens. Maar toch, hij stond er wel. En nu, ja, het, is, ik, het is ook een mooie vlag, hè, die Jamaicaanse vlag. Ik zit zo te genieten, jongen. Dit is zoiets moois. Dit, dat je hier toch bij mag zijn. Dan... Ja, een ja. klein kind, hoor. Hij doet het in het, in het, in het in het tweede stuk eigenlijk, hè, Bolt? Dat doet hij meestal. Zijn start is altijd ietsje minder. En daarom is een 200 meter eigenlijk, eh, in mijn ogen, nog, eh, nog beter. Hetzelfde geldt voor Martina, die ook vaak iets minder start. Nu ook wel goed weg is hoor, helemaal niet slecht weg. Maar ja, we praten over de aller allerbeste sprinters op de 100 meter die hier lopen. En Bolt loopt inderdaad op het laatste weg. Maar hij gaat door hoor, want hij zit nu aan gewoon tot aan het eind, totdat hij over de finish komt. Ik zie deze houding van hem, nu ik hem zo over de finish zie gaan, zie ik zelden dat hij zo zijn borst vooruit doet. want. Uh... Uh, normaal kijkt hij nog naar links en naar rechts en meestal naar achteren ja. van uh, waar blijven jullie. Nou, hij, hij, hij, keek, hij lijkt nu echt te kijken of er nog iemand aankomt in ja, plaats ja, ja, van ja. waar blijven jullie. Ja. Maar reken maar dat hij bang was voor Bleek hoor. Want Bleek liep wel een honderdste van een seconde sneller dit jaar dan Boop, 9.75. En hij, hij kneep hem toch wel een beetje. En dat uh, uh, doet hij dan niet voorkomen. Hij uh, doet net alsof het hem allemaal niks zegt. Maar reken maar dat hij uh, toch daar ook aan gedacht heeft. En hij is als een kind zo blij. En terecht. Ja. Overigens, misschien, dat het nog, uh, misschien wordt het wel geen dingetje. Maar uh, op het moment, vlak voor de start, wordt er iets gegooid. Ja, dat zag ik. Heb jij het ik ook, weet ook gezien niet wat het was? Nee, ik dat weet, weet niet ik wat, wat het was. was. Ja, een flesje of, of, of zo'n zo uh, zo zo'n estavette stok, dat leek het een klein beetje op. Ik zag het ook in mijn... Maar, het landde uh, een meter of twee achter, uh, achter Bolt, geloof ik, ja. uh, wat ik zag. Nou, ja, ja maar weet je, Robert, het is heel simpel. Deze jongens zitten klaar en die hebben maar één ding. Die hebben een koker en die kijken helemaal recht naar voren die 100 meter af. En die zien daar ergens uh, de eind, uh, de, de finish liggen. En oh. die horen en zien helemaal niets om zich heen. Ook dat enorme lawaai en al die flitslichtjes dat de start is geweest. Die horen ze gewoon niet. Dus... Ja. Zo, hé. Nou, even bijkomen, hoor. Ja, het, ja, het hoogtepunt uh... van dat atletiektoernooi toernooi is geweest, Andy. Nou, de 200 meter <laughs> komt ook nog wel, hoor. Ik dus wil het zeggen, want Martina die uh, de, in deze vorm. Ja, ja, jongens. Oh. Hm. Moet ze hun manier even niet aan denken. Nee, geen druk op schouders don leggen. Maar zo donderdagavond. Zo. donderdagavond. Donderdagavond wordt ook weer een hele mooie avond. En Reek, maar ik durf dit te zeggen: het wordt een hele mooie avond, donderdagavond, voor Nederland. Mooi. En dat klinkt een beetje cryptisch, maar er komen nog meer mensen in actie. Wij gaan het daar verder over hebben, verder in de week. Goed, dankjewel. Uh, Andy Houtkamp, wat een mooie avond. We gaan naar uh, uh, het oog zometeen ja. om 11 uur. John Jansen-Vergalen gaat het presenteren. John, goedenavond. Goedenavond. Heb je ook even zitten kijken? Nee, ja. maar wel. We zaten hier allemaal. Sterker nog, we hebben een gast die is pas tegen 12 aan de beurt. Henk-Jan Helt, een van de lange mannen van het volleybal ja, van vroeger. Volleyballer, ja. En die is om een uur te vroeg gekomen om het hier te kunnen zien. Want anders had hij in de auto gezeten. Dus ja, uh, ja. ja alom al aandacht voor dit hoogtepunt. Ja, ga je met hem over de Spelen praten? Ja, over zijn Spelen van uh, 92 en 96, zilver en goud. En over uh, beachvolleybal nu. Hm. En hij kent schuilen en door, want het waren eerst gewone volleyballers. Ja, ja. Op, op een vloer, zou ik maar zeggen. Wat heb je verder nog? Nou, wij hebben een uh, groot onderwerp over donorhandel. Er is in China een groot uh, complot zeg maar, opgerold. En we willen wel eens weten hoe dat in elkaar zit, die donorhandel. En wat daar wat eigenlijk zo erg aan is. Uh, ja, je, je leven kan er door gered worden. Maar aan de andere kant, allerlei maffia strijkt er uh, geld aan op. Hm. En, uh, en Mars. Nederland is ongeveer kampioen in de Marsreizen. Dat is een mevrouw die heeft het karretje mede ontworpen... dat morgen vroeg gaan landen, de Curiosity. Ja. En, uh, en, en wij uh, gaan Marsreizen organiseren. Dat is een meneer die daar al heel ver mee is. Een wetenschapper, ja. geen zwetser. Oké, okay, ja, Dankjewel. Morgen ongetwijfeld de reactie bij uh, Felix en Willemijn van Jordani Martina... op Zijn 100 Meter. Morgen om 10 uur. Radio 1 Sports weer. Goedenavond. Welcome to London. 50 meter vrije slag. Ranomi Kromo-Ijoyo in baan 4. Veldhuis in baan 3. Kromo-Ijoyo ligt ernaast. Kromo-Ijoyo gaat er nu overheen. Het gaat weer gebeuren, hoor. Het gaat weer gebeuren. Ranomi Kromo-Ijoyo weg naar nog een olympische titel. Ja, ze doet het weer. Tot en met 12 augustus Londen 2012. Ranomi Kromo-Ijoyo. Wat een kanjer. Volg de Olympische Spelen van dag tot dag bij de Radio 1 Sportzomer. Tromo is een kanjer. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ben Howard. Zijn debuutalbum Every Kingdom. Met The Wolves. En Keep Your Head Up. Every Kingdom van Ben Howard. Nu voor 12,99 bij Free Record Shop.